Staatssecretaris Steven wil uitleg van TBS-klinieken over relaties tussen patiënten en personeel. Aanleiding is een aflevering van het EO-TV-programma Dit is de Dag Onderzoek, dat vanavond wordt uitgezonden. Daaruit blijkt dat er in twee klinieken opvallend veel relaties tussen TBS'ers en personeel zijn ontstaan. Een andere klinieken verzuimden relaties te melden. Teven vindt relaties tussen personeel en TBS'ers volstrekt ongewenst. De kabinetsplannen om gemeenten vanaf volgend jaar... verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg... kunnen waarschijnlijk rekenen op goedkeuring van de Senaat. Staatssecretaris Van Rijn deed tijdens een urenlang debat... in de Eerste Kamer enkele handreikingen... waardoor ook CDA en D66 de plannen nu lijken te steunen. Zo komt er een onafhankelijke commissie... die alle veranderingen in de gaten gaat houden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd... met de verhoging van het schuldenplafond. De goedkeuring geldt tot 15 maart volgend jaar...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 Het weer overdag eerst zon, later raakt het weer bewolkt... en van het westen uit gaat het tegen de avond regenen. Vanmiddag en vanavond waait het hard uit het zuidwesten. Bij zee kan het tijdelijk stormen met kracht 9... en daarbij komen zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal. Ronald Plaster kan door als minister van Binnenlandse Zaken. In het debat over het aftappen van telecomdata... kreeg hij wel een motie van wantrouwen aan zijn broek. U hoort straks alle hoofdrolspelers. En ING en Heineken komen straks met de jaarcijfers. We spreken de topmannen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is woensdag 12 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. Minister Plasterk heeft de motie van wantrouwen van de Tweede Kamer overleefd. De meeste oppositiepartijen dienden de motie van wantrouwen in... omdat ze vonden dat de uitleg van de minister... over het verzamelen van communicatiegegevens niet voldoende was. D66-leider Pechtold. Voorzitter, de kern van ons democratisch bestel... is het vertrouwen van de Kamer dat ze tijdig, volledig en correct geïnformeerd wordt... En dat vertrouwen is geschaad. En daarom dien ik daarover zo een motie Plasterk zei dat hij er alles aan heeft gedaan om de Kamer tegemoet te komen. Hij bood tijdens het debat excuses aan van zijn onjuiste uitlatingen in onder meer nieuwsuur. En over het verzamelen van die 1,8 miljoen communicatiegegevens. Dat laatste was beslist zeer onverstandig van mij. Ik had dat niet moeten doen. Een niet vaststaande verklaring opperen, dat was een verkeerde keuze. Bij een zaak als dit had ik me moeten beperken tot wat ik met zekerheid kon zeggen. Dat is wat u van mij mag verwachten. En ik bied u dan ook hiervoor mijn excuus aan. Tijdens de eerste schorsing kwamen de fractievoorzitters van de meeste oppositiepartijen bijeen op de werkkamer van CDA-leider Buma. Zij bespraken of er eventueel een motie van wantrouwen tegen minister Plasterk moest worden ingediend. Bram van Ooyk van GroenLinks vlak voor het begin van de tweede termijn. We gaan opnieuw een aantal uh, vragen stellen. Voorzichtig ook naar een conclusie toewerken. Gaan we horen hoe de bewindslieden reageren. U weet het uh, nog niet, dat is eigenlijk het antwoord. Uh, uh, ik ben niet uh, uh, overtuigd geraakt in de eerste termijn. Want dan zou ik nu zeggen van nee hoor, het is, wat mij betreft het is het te kou uit de lucht. Dat is niet zo. En tijdens die tweede termijn zei Plasterk dat hij het moeilijk vond om de Kamer niet te informeren. Voorzitter, dat lag als een steen op mijn maag. Ja. Ik heb dus ook met de collega gekeken naar manieren om, uh, om daar, uh, uh, daaruit te komen. Maar we zagen, en dat zie ik nog steeds, geen alternatief. Volgens Plasterk zou het niet in het staatsbelang zijn... om openbaar te maken dat er communicatiegegevens zijn... verzameld door de Nederlandse inlichtingendiensten. En na het debat vannacht zei Plasterk dat hij zijn lesje wel heeft geleerd. Bij de volgende gelegenheid zeg ik of dat ik geen commentaar geef... of ik, ik weet zeker dat datgene wat ik zeg ook... Uh, dus we gaan nu minder Wat? zien in televisieprogramma's? Nou ja, het is al een duidelijke boodschap vanuit de Kamer. En is dat een ja, ja het of het? nee? Ja, dat is een ja. Zorg voor jongeren met psychiatrische problemen blijft zoals die nu is... beloofde de staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... tijdens het debat in de Eerste Kamer gisteravond. De gemeente gaat niet op de stoel van de professional zitten. Net zo min als de zorgverzekeraar op de stoel van een huisarts gaat zitten. Een jongere met een psychische stoornis hoort bij een psychiater, net zoals dat nu het geval is. Het lijkt erop dat de Eerste Kamer akkoord gaat met de kabinetsplannen... om gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg. Hulpverleners en ouders vrezen dat jongeren niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Eerste Kamerlid Beuving wil daarom dat het kabinet de onrust wegneemt. Je zult maar de ouder zijn van een zware autistisch kind. En dan lezen in de toelichting op dit wetsvoorstel... en in antwoorden op vragen van deze Kamer... dat dit wetsvoorstel demedicaliseren en ontzorgen nastreeft. Realiseren de staatssecretarissen zich hoe bevoogdend dit klinkt... en hoeveel zorgen, angst en weerstand dit bij ouders kan veroorzaken? De komende drie jaar moet er 450 miljoen euro bezuinigd worden op de jeugdzorg. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil opheldering van TBS-klinieken over de relaties tussen personeel en TBS'ers. Het EO-programma, dit is de dag, vond uit dat er vorig jaar opvallend veel seksuele relaties waren tussen behandelaars en patiënten. In sommige gevallen zijn die ook niet gemeld. staatssecretaris wil dat klinieken de meldingsregels aanscherpen. Dat geeft toch wel aanleiding tot zorg, U, uw opmerkingen.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 Want dat de mededelingen bij de media zijn dat er toch meer zijn geweest... Beperkt wel dat jullie, betekent wel dat jullie daar nog scherper naar moeten kijken. Het programma sprak een behandelaar die een relatie kreeg met haar patiënt. Die kreeg TBS voor het neersteken van zijn ex. Ondanks waarschuwingen van haar collega's voor herhaling... zette zij de relatie door en trouwde met hem. Omdat ik gewoon zelf wel voel uh, dat ik die man vertrouwen kan. Dat hij gewoon zo lief voor mij is. En... Dat is gevoel is dat. Ja. Dat is ook weer gevoel inderdaad. Maar Je kan het nooit bewijzen. Een... Je kan het niet bewijzen. Natuurlijk niet. Ze wilde gewoon maar niet inzien dat het dus ja, voor mijn gevoel een heel groot verschil was tussen de vorige relatie en deze relatie. Ja, maar... En dat hij natuurlijk ook gewoon van zijn lesje wel geleerd had. TBS-instellingen De Kijverlanden in Portugal en de Oostvaarderskliniek in Almere... hadden vorig jaar opvallend veel liefdesrelaties tussen behandelaars en patiënten. Zo constateert het EO-programma. In De Kijverlanden waren er vier en in De Oostvaarderskliniek twee. Het Amerikaanse bedrijf Warner Brothers koopt dus televisieproducent iWorks. Voor welk bedrag is nog altijd niet bekend. Gisteravond sprak de NOS nog met de eigenaar Reinhard Oerlemans, die naar Los Angeles verhuist om iWorks USA te gaan leiden. Het is natuurlijk een hele mooie deal, maar uh, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat het mooi is voor het bedrijf en dat, dat, uh, dat iedereen dit vol, vol omarmt. En dat, uh, daar genieten we van. Als grote aandeelhouder verdient Oerlemans tientallen miljoenen aan de deal... maar het gaat hem niet alleen op het geld, zegt hij. We hebben dag en nacht gewerkt voor 12, 12 jaar. En we zitten in 16 landen met, met een ongelooflijk mooi bedrijf. En als dan ja, het grootste mediabedrijf langskomt en zegt... Ja, dit bedrijf is het platform dat precies past in een strategie voor internationale groei. Ja, daar moeten we alleen maar heel trots op zijn. Warner Brothers wil met iWorks meer tv-producties in Europa opzetten. Mino dan. Mino. Goed in radioproducties. Tja. Ja, maar niet met uh, de opbrengst van miljoenen. Nee, ik je zei, had dan maar anders gekozen. Vanochtend op de ja. Dam in Amsterdam ben je over heel iets anders bezig verteld. Ja. Misschien rijdt uh, Reinoud Oerlemans er ook wel in, hè, in een elektrische auto. In ieder geval, de laadpalen zijn uh, in opmars. Minister Kamp gaat bij een bedrijf de tienduizendste onthullen. Er staan er veel meer in het land. Maar het blijken er toch nog te weinig te zijn. Sterker nog, soms staan mensen onterecht aan de paal. Terwijl de echte elektrische auto het nakijken heeft. Goed, we horen je zo. Laten wij eens even in de kanten kijken, Marcel. Ik zie hier een uh, foto van de minister Hennis. En Plasterk, die natuurlijk onder vuur lagen, maar ze hebben het overleefd... kijken wel erg somber op deze foto. Uh, er staat een kop bij oppositie rolt van de ene verbazing in de andere. En Plasterk aan een zijden draad, maar dat is dus niet langer zo. Hier kijken ze ook somber voor op het ND. Ze pakken de dossiers in de tassen bij de ministers. Onverstandige Plasterk gaat in de Kamer diep door het stof, stijft die krant... Volkskrant meldt dat de coalitie spaart de demoedige Plasterk... met weer diezelfde sombere foto van Hennis en Plasterk... gisteravond in de Kamer. Ja, en die heeft trouw ook. De Tweede Kamer ontziet Hennis en is kritisch over Plasterk. Trouw heeft een andere opening. Beleggers malen niet om mensenrechten namelijk. Richtlijnen voor investeringen in bezette Palestijnse gebieden onderschreven en genegeerd. Veel Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken negeren die internationale richtlijnen over de mensenrechten. In de bezette Palestijnse gebieden is de conclusie van een onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Algemeen Dagblad opent met Margot Boer. Eindelijk. Ik dacht dat ik de eeuwige vierde zou zijn. Maar zij heeft brons gewonnen op de 500 meter. De linksboven die foto staat nog nu al net zoveel medailles als in Vancouver. Waar stopt dit? Voor op NSC Next grote foto van eh, brand. Ja, een vuur met daarvoor het van een van een vrouw. En daarboven staat uh, Oekraïne, maar dat is doorgestreept. En dan staat er onder, nee, Bosnië met een uitroepteken. Het gaat over de strijd in Bosnië. De ergste rellen sinds jaren vinden daar plaats. Spits verdiept zich, uh, verdiept zich in uh, de ski. Borrel aan berg. Oostenrijk is het beste land. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingsite Zover. of Zover. In de top 10 van favoriete wintersportbestemmingen... staan louter Oostenrijkse plaatsen. Dus jammer, ik ga naar Frankrijk.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 Do, talking about Robert Iger and his leg crew, and where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head feels twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this a life, and you wake up in the morning and your head fits the twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, you gonna sleep tonight? Wake up in the morning and your head first presses eyes. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing, This is a life. And you wake up in the morning and your head first presses eyes. Where you gonna go? Where Marno Remmers, op Hoe gaat het daarmee? Ja, nou, wij maken er bij de NOS niet zoveel gebruik van. Nee, ik heb het. Dat hoor je wel. <laughs> Zware diesel, en ik zelf ook. Ja. ja, het is het punt. Je rijdt ermee. Maar het in de stad als Amsterdam lijkt het mij ideaal. Want dan heb je korte ritjes. Stel dat je hebt hier een bedrijf Je moet dingetjes bezorgen. Nou, die zijn er ook, dat soort bedrijven. We gaan er straks bij eentje langs. Maar als je verder moet, is het toch een kwestie van goed plannen. Stel, je moet uh, van Amsterdam naar Maastricht... dan moet je toch goed kijken van tevoren of je ergens onderweg... aan een snellaadpaal je auto weer helemaal op kunt laden... als je geen hybride auto hebt. Maar er komen er wel steeds meer van die elektrische palen. Het is zo dat van een van de aanbieders... minister Kamp vanmiddag de 10.000ste gaat onthullen. Ik geloof dat dat ergens in Den Haag is... Um, nou dat betekent dat daarmee de doelstelling van de overheid... die ze in 2009 hebben gesteld... voor het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's hebben gehaald. Ik kan mij nog herinneren, Marcel, Frederik, dat ik ooit bij de rubriek Het Filiaal die wij toen hadden... Oh, is dat ergens lang 2002, 2003 naar Eindhoven moest. Daar werd iets bijzonders gepresenteerd. Namelijk het eerste elektrische oplaadpunt voor elektrische auto's. De wethouder was uitgenodigd. Een hoogleraar die alles te maken had met groene energie. Iemand met een elektrische auto, twee persvoorlichters... en wij zelf natuurlijk. En daar stonden wij dan om kwart over zeven in een betonnen parkeergarage aan de Matilde Laan te kijken naar een stopcontact met <laughs> rondaarde. Ja, nou inmiddels is het, zijn die palen natuurlijk echt gesofisticeerd. Het zijn, uh, ze staan op internet en uh, nou, je hebt ook allemaal verschillende soorten. Hier in Amsterdam staan er ook. Maar er zijn ook steeds meer hybride rijders die de hele dag gratis bij zo'n paal parkeren. Terwijl de volledige elektrische rijder, die echt moet opladen om weer verder te kunnen, het nakijken heeft. Kortom, die kwestie. Die stellen wij deze ochtend aan de orde op te beginnen bij een parkeergarage achter uh, de Dam in Amsterdam. Op het dak daar, daar staan ze ook. En dan gaan we dadelijk eens even spreken met de gebruikers, met de plaatsers der palen... en met een bedrijf die elektrische auto's heeft en daar hiermee rondrijdt. De plaatsers der palen, daar ben ik vooral ja. in geïnteresseerd. Heel mooi, tot straks, mijn Remmers. Kwart over zes u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Skeleton, een Noordse combinatie in de biathlon. Het zijn voor ons relatief onbekende sporten... maar wel vaste onderdelen van de Olympische Spelen. Al tientallen jaren. Oude sporten die verdwijnen bijna nooit van het Olympisch programma. Maar in tegenstelling tot de zomerspelen... is er op de winterspelen nog wel plek voor nieuwe onderdelen. In Sochi zijn er maar liefst twaalf nieuwe sporten. Of onderdelen van sporten. En dat is een record. Criterium lijkt... Dat het er maar spectaculair uitziet op televisie. Het was meteen een succesnummer de slopestyle. De met schansen en rails. Deelnemers kregen punten voor de tricks. Kunstjes in de lucht. Het is een van de twaalf nieuwe onderdelen bij deze winterspelen. Ja, schitterend. Het publiek. Ik vind het prachtig. Uh, jumps and het is alsof ze vliegen als vogels in de lucht. Je just in Geweldig, De sloopestyle staat op het programma: het ijsklimmen wil er heel graag op komen. Een toren, een loodrechte ijswand van 20 meter hoog. Alsof een hele hoge vriezer lang niet was ontdooid. Dit is het enige ijs op het Olympisch Park waar het publiek op mag om het te proberen. Tim Gordel uh, om. Een schoenen met uh, enorm scherpe oranje punten aan de voorkant. Helm op je kop. De internationale bergsportbond heeft het hier neergezet om de sport te laten zien. Frits Vrijland is de voorzitter. Ons doel is om na de Olympische Spelen een aanvraag te doen om een nieuwe Olympische sport te worden. Sportbonden die nu al Olympisch zijn, kunnen vrij makkelijk nieuwe onderdelen invoeren. Voor andere bonden is het moeilijk om een voet tussen de deur te krijgen. Het laatste erbij gekomen is, is curling. Dat is in 1998. Uh, ja, dat is tijd... Ik wil dat het een hartstikke ouderwetse sport is. Ja, het is ook een lange weg om te gaan. Is het onbeperkt, het aantal sporten dat hier uh, plaats kan hebben? Nee, dat heeft te maken met het aantal uh, atleten. Maar er is voldoende plek in de winter. En ik denk dat uh, zeker de kijkers uh, zitten te wachten... op een nieuwe, spectaculaire Olympische sport. Want is dat het criterium, of het maar goed op televisie eruit ziet? Dat is een criterium. Ja. Absoluut. Zouden de sporten op de Olympische Spelen niet ja. gewoon de sporten moeten zijn die heel veel mensen doen? Nee, ik denk dat juist de mogelijkheid is om andere sporten te laten zien. Maar er zijn heel veel sporten zoals skeleton of bobslee, schanspringen, die bijna niemand doet in de wereld. En dat is wel olympisch. Ja, en is is ook heel spectaculair om naar te kijken. Er is ook het kostenaspect. Er is natuurlijk al jaren kritiek op sporten zoals bobslee. Want daar moet een enorme baan voor worden aangelegd voor verschrikkelijk veel geld. En meestal wordt die daarna nooit meer gebruikt voor eeuwen. Moet er ook uh, flink wat gebouwd worden? Nou, we hebben hier een mobiele toren staan. Uh, die wordt er straks ergens anders in Rusland uh, weer neergezet. Het uh, is dus op zich een heel klein ding. Het is minder duur dan een skispringschroms. Oh ja, het is, het is een fractie daarvan. Nee, het kostenaspect bij ons is, is echt minimaal. Over vier jaar is het in Zuid-Korea te spelen. Dat is te vroeg nog, hè? Nou, we hopen daar wel aanwezig te zijn. Uh, Korea is een van onze sterkere landen. Er wordt ook... veel ijs geklommen. Absoluut. Genoeg uitstel, dan is het mijn beurt. Zekeringstouw vast met een karabiner. Ijsbeilen. Iedereen aan één. Oké, okay, dat nou, wordt ook al voor me gejuicht. En eens eventjes kijken hoe dat dan werkt. Die punten, die kun je dus in het ijs schoppen en met je handen ram je die ijsbeilen totdat je grip hebt. Nou, de eerste meters hebben we gehad. Ah, ja, gevallen. Nou ja, hij zegt good try for the first timer. Nog even oefenen voor uh, Pyeongchang. 2018. Ja, dus Matthijs van der Wilde dus weer bij dan als ijsklimmer. Over vier jaar dus. Deze reportage maakte hij nog in Sochi. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet heeft de steun in de Eerste Kamer om de jeugdzorg helemaal door de gemeente uit te laten voeren. Dat bleek gisteravond laat tijdens een debat in de Senaat met de staatssecretaris van Rijn en Teven. Verslaggever Marcel Bril was daarbij. Zorgen wegnemen, dat was de taak van staatssecretaris van Rijn. Alle hulp voor jongeren tot 18 jaar moet bij de gemeente terechtkomen. In principe zijn de meesten hier wel voor... want nu gaan er een heleboel instanties over. Maar aan het begin van de lange dag kwamen er veel vragen... en zorgen vanuit de Senaat over de uitvoering. Krijgt een kind straks nog wel de zorg die zij of hij nodig heeft? Daar komt bij dat ouders beseffen dat als ze niet tevreden zijn... over het jeugdhulpbeleid van hun gemeente... ze niet zomaar van gemeente kunnen veranderen... althans niet zo gemakkelijk als he, je kunt veranderen van verzekeraar... in de huidige situatie. Het angstbeeld doemt op... Van het moeten verhuizen om de juiste zorg voor je kind te krijgen. Er wordt nogal wat van gemeenten en aanbieders gevraagd. Een omslag van je welsten. Met voor organisaties financiële onzekerheid. En voor gemeenten een uitdaging om in korte tijd... dusdanig in de wereld van jeugdzorg te duiken. Dat ze verantwoorde keuzes kunnen maken... om op 1 januari 2015 van start te gaan. Een van de punten is de jeugd-GGZ... Ouders, psychiaters en andere hulpverleners denken dat een ambtenaar en niet een medisch professional besluit of een jongere geestelijke hulp nodig heeft. Maar dat beeld bestrijdt Van Rijn. De gemeente gaat niet op de stoel van de professional zitten. Een jongere met een psychische stoornis hoort bij een psychiater net zoals dat nu het geval is. Gemeenten hebben de jeugdhulpplicht. Ze moeten die voorziening treffen die een jeugdige of zijn ouders nodig hebben. En betekent dat dat gemeente dan onverhoopt moeten bijpassen... uit hun begroting als daar een tekort is? En het korte antwoord is ja. En er kwamen nog een paar andere toezeggingen. Er wordt goed gekeken of alles wel soepel verloopt. En de privacy van het kind is niet in gevaar. Alles bij elkaar zorgde dat ervoor dat Eerste Kamerleden... een stuk milder waren toen ze later op de avond mochten reageren. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn overtuigd. Wij hebben kunnen constateren dat wij vandaag een gedegen beantwoording gehad hebben. Wij zijn dan ook geheel tevreden met de beantwoording. Kom ik tot de conclusie uh, mijn fractie te kunnen adviseren... voor dit wetsvoorstel te kunnen stemmen? Onder meer het CDA klinkt heel positief. Ik moet wel zeggen dat de beantwoording ons... op de meeste punten heel erg goed bevallen is. En GroenLinks... Voorzitter, we hebben nog een paar nachtjes nodig om hierover te slapen... om hierover na te denken. en zullen volgende week ons bepaald hebben. Maak je een optelsom, dan heeft Van Rijn een meerderheid. Waarschijnlijk wordt er volgende week gestemd over de wet. En dan weten we zeker of vanaf 1 januari 2015... gemeenten de hele verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg. Igor Seisling is goed bezig op het ABN amro tennis in Rotterdam. Hij versloeg de nummer 15 van de wereld... Geel Usni uit Rusland en dat was toch wel een verrassing. U hoort hem zo dadelijk in ons sportoverzicht. Dat was hoe die van Midjour? Kent u nog wel? Van Ultra Fox. Sport. Ken ik helemaal niet van Ultra Fox? Ik wel dat gedanst. Nee hoor. Het begint te wennen. Nederlanders op het Medal Plaza in Sochi die een medaille in ontvangst nemen. Vanavond is het de beurt aan Margot Boer. Na haar bronzen medaille van gisteren op de 500 meter. Het werd een zenuw slopende race met een prachtig resultaat. Boer tegen Van Riese.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 Teamgenootje Thijsje, ook gewoon voor haar dit ook kan doen. En voor mij en voor iedereen gewoon. En, ah, gewoon ook vooral voor mezelf. Dat is echt leuk. Ook wil vandaag ook kans maken bij de duizend meter voor mannen... horen we straks van Sebastiaan Timmerman. Natuurlijk ook getennist in Rotterdam op het ABN AMRO-tennistoernooi. Igor Seisling zorgde gisteren voor een verrassing... door de Rus Michael Yousny in twee sets te verslaan. Hij is de nummer 15 van de wereld. Seisling is bezig aan een wisselvallig seizoen. Dat vindt hij zelf ook. Ik heb af en toe goed gespeeld, maar ook wat mindere partijtjes. De Davis Cup uh, was een uh, pittige partij om te handelen. Van Berdig, dat verloor ik dik. Uh, maar dit is een uh, hele mooie partij. Dit geeft een hoop vertrouwen. En uh, ik heb zin in de volgende partij. Ja, dat was een knappe prestatie van hem. En zijn volgende tegenstander wordt nu de Duitse qualifier, Michael Berger. Voetbal. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Spaanse beker. Gisteravond is met 2-0 gewonnen op bezoek bij stadgenoot Atletico. De eerste wedstrijd won Real Madrid al met 3-0. De kans op El Clasico in de finale is groot... want vanavond verdedigt Barcelona in de andere halve finale... een 2-0 voorsprong tegen Real Sociedad. En In Engeland maakte Chelsea een slippertje in de titelrace. West Bromwich Albion hield de ploeg uit Londen op 1-1. En Arsenal kan nu vanavond bij winst op Manchester United de koppositie weer overnemen in de Premier League. Straks richten wij onze blik weer op Sochi na het brons van gisteren en de 1000 meter van vandaag. En flirten in de trein? Ja, u krijgt straks kunnen. tips Zeker. van Marcel. Dit is Radio 1. Niet van mij en ook niet van Jan van der Putten, want die heeft het NOS Journaal. Goedemorgen, minister Plasterk heeft het debat over het onderscheppen van communicatiegegevens overleefd. D66 diende vannacht een motie van wantrouwen tegen hem in, maar daar was geen meerderheid voor. Plasterk en zijn collega Hennis hebben uit staatsbelang niet altijd alles aan de Tweede Kamer gemeld... en dat rekende een groot deel van de oppositie hem zwaar aan. Staatssecretaris Steven wil uitleg van TBS-klinieken... over relaties tussen patiënten en personeel. In het eo programma Dit is de Dag onderzoek... blijkt dat er in twee klinieken opvallend veel van zulke relaties zijn ontstaan. Steven vindt relaties tussen personeel en TBS'ers volstrekt ongewenst. De kabinetsplannen om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg... kunnen waarschijnlijk rekenen op goedkeuring van de Senaat. Staatssecretaris Van Rijn deed in de Eerste Kamer enkele handreikingen... waardoor ook CDA en D66 de plannen lijken te steunen. En Spanje stopt met strafzaken die niets met het land zelf te maken hebben. Het parlement heeft een wet daarvoor goedgekeurd. Nu is justitie in Spanje nog verplicht... om aangiftes van oorlogsmisdaden of genocide in behandeling te nemen. Ook al zijn die misdaden misdrijven buiten Spanje door niet-Spanjaarden gepleegd. En dat brengt Spanje geregeld in een lastig pakket. Dan het weer nog. Eerst zon, later bevolkt van het westen uit. Vanavond regen en veel wind. Bij zee kan het tijdelijk gaan stormen. En het wordt vandaag een graad of zeven. Awb Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Goedemorgen. Goedemorgen, Frederik. Nou, het langzaam breid op de A7 en op de A8 richting Amsterdam is weer begonnen. En de file die echt opvalt is de A15. Vanuit Rotterdam naar Europort. bestaat een vrachtauto met een lekker band net voor het knooppunt deluxe. Hij blokkeert de rechte rijstrook en de file begint bij knooppunt Vaanplein en is 4 kilometer lang. Hoe zal de rest van de ochtend verlopen, denk je? Nou, het is droog. Dat helpt meestal een heleboel. En het helpt ook dat woensdag niet de drukste ochtendspits is. Als we niet al te veel op elkaar stuiten, blijft het onder de 100 kilometer. Dank je.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Op dag 5 van de Olympische Spelen in Sochi hopen we natuurlijk op nieuwe medailles voor Nederland en dat zit er wel in. Vanmiddag staat de 1000 meter voor mannen op het programma. We gaan naar het Adler. Stadion Adler Arena. Sebastian Timmerman zit daar al moederziel alleen. Goedemorgen. Ja, <laughs> ja. In de, op het middenterrein. Nee, dat niet. Op oh. mijn commentaarpositie. Uh, ik kijk wel op het middenterrein. Er staan drie uh, uh, vrijwilligers met de handen op hun rug. En die staan een beetje te lachen naar mij. Van, wat doet die nou. gozer hier, joh? Het begint, <laughs> het begint pas om zes uur vanmiddag, Russische tijd. Ja, hallo, ik ben uh, live op de Nederlandse Radio. En er zijn uh, drie meneren bezig met het uh, ijs te verzorgen. De, de ijsmachines gaan rond. Dus, nou, dat, dat is het enige wat er op dit moment hier gebeurt. Nou, dan wordt in ieder geval het ijs goed geprepareerd. En dat Zeker. is in het voordeel van de Nederlanders. Ja, uh, zeker. Nee, ze, ze maken er absoluut kans weer op. Uh, een medaille. Medailles misschien wel. Want uh, zowel Stefan Groothuis als Koen Verweij als Michel Mulder... en misschien zelfs wel Mark Tuitert zou op het podium kunnen eindigen... op een uh, in de breedte sterk bezette afstand. Uh, Tuitert, dat zou me eigenlijk wel verbazen, want we richten ons bij Tuiten... natuurlijk meer op de 1500 meter. Hij moet ook al vroeg rijden tegen een Canadees... Moonsef Oardi. De loting is echt in het voordeel van Michel Mulder... en Koen Verwij. Die starten namelijk allebei in de binnenbaan. En dat betekent ook dat ze dus in de binnenbaan mogen finishen... tegen een hele sterke tegenstander... waar ze wel wat aan hebben. Danny Morrison in het geval van Michel Mulder. En Shawnee Davis... Ja, ja, in het geval van Koen Verwij. Dat wordt de koningsrit, hoor. Rit nummer 18 van de 20. Koen Verwij tegen... Johnny Davis. Stefan Groothuis, oud-wereldkampioen op deze afstand. Heeft zeker ook een kans, maar heeft een iets mindere loting. Finis namelijk in de buitenbaan tegen de Duitse Nico Ehle. Ik denk ook niet dat hij daar heel veel aan gaat hebben. Dus wat dat betreft, uh, uh, loting technisch zeg maar. De beste papieren voor Michel Mulder en voor Koen Verwij. Maar Groothuis verprutst zijn 500 meter. Op maandag speelt dat nog een rol bij deze 1000 meter? Nou, aan de ene kant denk ik van niet omdat Stefan Groothuis inmiddels in de 30 zeer ervaren is en dat wel van zich af kan zetten. Aan de andere kant, het gebeurde net na de start. En dat is iets waar Groothuis in het verleden... vaker problemen mee heeft gehad. Dat is eigenlijk zijn zwakste punt, die start van zo'n wedstrijd. En dat ging eigenlijk de laatste tijd best wel goed. Zag je juist dat hij goed door die eerste meters heen kwam. Dus tot die 500 meter van eergisteren. Toen hij na een paar passen met de punt in het ijs stak... en voorover ging op de buik. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat toch weer een beetje aan zelfvertrouwen uh, kost bij, uh, bij Stefan Groothuis. Zeg, merk je, Sebastiaan, bij die drie daar op het middenterrein... ook grote bewondering voor, <laughs> voor jou al als uh, Nederlander. Nee, hoe kijken ze hoe kijk in Sochi op het ogenblik naar Nederland... met, met al die medailles? Ja, wel vol bewondering inderdaad. Gisteren moest ik ook uitleggen aan een collega uit Zwitserland... waarom wij zo goed zijn in deze sport. En, en nou ja, hoe dat komt uit de historie, zeg maar. Maar dat het zo goed zou gaan, dat verrast mij ook wel. Maar je merkt nu heel voorzichtig ook wel dat er een beetje een kantelpunt komt... dat zelfs Nederlanders nu beginnen te zeggen van... ja, het moet niet te gek worden misschien. Bijvoorbeeld Jan Bos, die sprak ik vanmorgen heel even buiten bij het hotel. Die is op de weg terug nu naar Nederland, een paar dagen te gast geweest. En die zei ook wel van dat het niveau hem in de breedte... op bijvoorbeeld de 500 meter van eergisteren... toch wel was tegengevallen. Dus die vroeg zich toch ook wel of dat nou een incident was. Bijvoorbeeld het magere rijden van de Canadezen en de Amerikanen. Of dat daar iets structureels achter zit. Nou ja, dat gaan we vandaag dan ook weer zien. Want uh, grote concurrenten met Morrison en met Davis... komen dus uit Canada en uit Amerika. Dus je, je merkt wel nu dat een beetje dat kant-op-punt begint te komen... van ja, het is allemaal fantastisch mooi. En iedereen gaat mee in die euforie. Maar het moet ook misschien niet, niet te gek worden worden. Nou, een beetje inhouden misschien? Nee, ja, nee dat, dat zou stom zeggen. zijn natuurlijk als je dat Laat doet. Nee, geen precies. Geen goed als plan. Je... Nee, nee, nee. Als je de medailles kijkt, en het zijn vaak ook golfbewegingen. In het verleden hebben we de spelen van Nagano gehad, vijf keer goud, vier keer zilver en twee keer brons. Uh, uh, maar we hebben ook spelen gehad in Sarajevo in, in 1984 dat ja. Nederlandse schaatsers helemaal geen enkele medaille uh, uh, won, wonnen. En ook na Nagano, na 98 is het wel weer eventjes iets minder geweest. Dus zijn ook wel vaak golfbewegingen in de sport. We hebben gewoon een goede lichting. Sebastian Timmerman, Absoluut. we zien weer uit naar je commentaar vanmiddag bij Radio Nieuwe. Oké, okay. dank je. We gaan ons best doen. Alle aandacht in Rusland is gericht op Sochi. De Spelen zijn groots en mislepend. Er zijn eigenlijk maar twee plaatsen die daarvan profiteren. Sochi zelf en Adler, waar het Olympisch Park is gebouwd. De rest van de regio heeft er eigenlijk alleen maar nadeel van. Het dorpje Astier bijvoorbeeld. Correspondent David-Jan Godfra ging er kijken. Als je ook maar even Adler en Sochi uitgaat... dan zit je direct op het platteland. Bijvoorbeeld in Astier, Een dorpje, 15 kilometer misschien, van... Uh, de stadions, de hotels en alle drukte vandaan. De trein naar de ski komt hier voorbij. Je kan hem horen. En ook het geluid van de snelweg. Maar als je dat even wegdenkt, dan waan je je hier heel ver... van de Olympische drukte. Aram Chikian woont met zijn vrouw en drie dochtertjes... helemaal aan het eind van het dorp, in een piepklein huisje... Hij is bezig het laatste hout dat hij voor de winter heeft te hakken. En langs dat huisje loopt een nieuwe weg. Een verbetering, zou je denken. Maar dat is niet zo. Jan laat een gat in de grond zien. Dit was een hele goede bron, vertelt hij. Niet zo diep, maar zelfs in de zomer droogde die nooit op. We hadden genoeg water om ons te wassen... en om de tuinen water te geven. Er was genoeg voor alles... En nu is er geen bron meer. het lekker wat niet. Met de Olympische Spelen hier even verderop heeft hij helemaal niks. Die zijn voor de oligarchen, vertelt hij, de rijken. Maar voor boeren zoals wij hebben ze helemaal niks te bieden: geen werk, geen inkomsten, helemaal niks. Als je die nieuwe weg een stukje afloopt, dan ligt er een flinke berg bouwafval. En dat is de oorzaak van die vernielde bron. Jarenlang reden er zware vrachtwagens door Aksteer om hier hun lading te dumpen. En zo heeft Sochi 2014 nog wel meer nadelen voor dit dorp. De schoolbus bijvoorbeeld, die rijdt aan de andere kant van de nieuwe snelweg. En daar kunnen de kinderen niet komen. En het barst hier van politie en leger, want hier begint de Caucasus... En daar komt de grootste dreiging van terreuraanslagen vandaan. Het centrum van Ashtir is het winkeltje. Productie en uh, kruidenier. Posters van de Spelen hier even verderop op de ramen. En reclame voor vruchtensap, worst en Coca-Cola. Dit is het winkeltje van Larissa Boutova... Veel klanten heeft ze op het ogenblik niet, want de meeste dorpelingen die zijn tijdelijk weg om te ontsnappen aan de strenge veiligheidsmaatregelen. Anders dan Aram is Larissa wel positief over de Spelen. Als ik er vraag wat ze dacht toen ze hoorde dat ze naar deze regio zouden komen, zegt ze ik vond het prachtig. Voor ons was het helemaal onverwacht. Maar of het allemaal wat zal opleveren, dat weet ze niet. De mensen wonen hier allemaal in hele schamele huisjes, zegt ze. Er zijn problemen met de weg, met het water. Maar ik hoop dat er nieuwe mensen komen. Dat er nieuwe huizen worden gebouwd. Ik hoop maar dat alles goed komt. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. David-Jan Godfra van net buiten Sochi over half zeven. Boekhandelketen Polaren heeft uitstel van betaling gekregen... en een bewindvoerder gaat nu kijken of een doorstart mogelijk is. Maar de winkels gaan voorlopig nog niet open. Dat is geen reden voor somberheid voor Eppo van Nispen. Hij is directeur van het collectieve propaganda voor het Nederlandse boek... CPNB. En Jeroen Wieluit sprak de organisator van de komende boekenweek. Eén van de locaties, het Koningsplein in Amsterdam... Scheltema Polaren... Een graftombe of een winkel met springlevende boeken, Apple van Ispen? Nou, boeken zijn eigenlijk altijd springlevend. En als je een goede winkel hebt, dan uh, zou het dat moeten zijn. Maar ja, als je nu naar kijkt, hè, het licht uit, het is donker. Uh, ja, dat is doodzonde. Dus in die zin een beetje een graftombe. Maar volgens mij wel eentje waar je zeg maar uit kan herreizen. Nog steeds hangt daar zo'n poster van de firma Polaren. Wij doen dit om de toekomst van onze boekwinkels veilig te stellen. Is dat nu zover met uitstel van betaling? Het is in ieder geval zo dat die uitstel van betalingen ervoor zorgt dat er nog sneller beslissingen genomen moeten gaan worden over hoe je verder wil. En dat het niet meer in de handen is van de mensen van Polaren zelf, maar van de curator die daarover gaat. Ja, en die kan een heel ander uh, idee hebben. Maar die gaat natuurlijk vanuit om, om, om ervoor te zorgen, a, dat die schuldeisers zich uh, senang voelen. Maar dat ook die winkels natuurlijk uiteindelijk op de een of andere manier een goede plek krijgen. En, en dat, dat geldt voor de medewerkers die daar werken, maar dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die er kunnen komen. Die medewerkers en die boeken worden op dit moment eigenlijk gegijzeld in een heel soep van moddergooien over en weer tussen de mensen van Polaren, het centraal boekhuis, de uitgevers. Slecht beeld. Ja, een heel slecht beeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat Polare daar zelf mee begonnen is om dat slechte beeld te creëren. Want dat was er helemaal niet. Hè? Uh, die begon opeens een, een, een partij als het Centraal Boekhuis te beschuldigen dat, ja, dat die de boel onderuit trok. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is feitelijk echt onjuist. En een, slechte, ja, een slecht verhaal ook over het boekenvak krijgt een hele raar geluid zo. Maar typeert niet de situatie in het algemeen voor de boekenbranche. Nee, Polaren is echt een op zichzelf staand iets. Maar het staat echt niet voor hoe de boekenbranche erbij staat. We hebben zoals iedereen te lijden van de crisis. Maar als je het vergelijkt met anderen, ik noem maar schoenen of textiel, mode, games, muziek. dan doen we het eigenlijk relatief nog best wel goed in de crisis. Dus ja, hoe het nu bij Polaren ervoor staat, is niet zoals het in de boekenwereld is. Onder de reddersnamen wordt onder andere Libris-keten genoemd. Hoe groot acht u de kansen dat die er ook daadwerkelijk weer deze poorten kunnen openen? Nou, daar zal heel goed uh, gerekend moeten worden, want ja, dat moet je altijd. Maar die kans is echt wel aanwezig dat een aantal uh, van dit soort uh, hey, ketens, maar ook andere gewoon uh, zeer uh, gepassioneerde en getalenteerde boekhandelaren in staat zijn om weer zo'n lokale grote boekentempo over te nemen. Want in Olympische tijden of niet, er ligt hier goud? Ja, daar ligt hier zeker goud. En er is ook echt wel wat van te maken. En je kunt je afvragen of het nog zo grootschalig moet zijn. Nou, euh, ik vind daar moet je echt het voordeel van de twijfel nemen. En het is zo dat er, hè, kijk naar Waanders in Zwolle, het nieuwe Waanders daar. Het is een fantastisch grote boekentempel, een oude kerk ook weer. Er zijn, is genoeg nog van te maken en ook genoeg mensen die daar graag zich willen laten inspireren. Het kan wel. Het kan absoluut. Ik zelf woon in Den Haag, daar heb je paagman. Ja, die maakt er gewoon echt wat van. En dat is echt een feest om naartoe te gaan. Dus. Uh, Eppo van Nispen, hij is van het CPNB. En Jeroen Wielaert, die sprak met hem. AMB verkeersinformatie, Kees Kwaks. Er is nog uh, weinig aan de hand op deze woensdagochtend. De A15 is eigenlijk de file die opvalt vanuit Rotterdam naar Europoort. Er staat een vrachtwagen met een lekke band bij het knopend Medelux. De file is vanaf het in 4 Vaanplein vier kilometer lang. Elke werkdag, wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Oh,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 Formidable, jete formidable. Nu zet je formidable. Stromae, hoort u met formidable. Maino Remmers. En de oplaadpalen. Deel 2. Deel 3. Je Kijk, je rijden? niks, hè? Ja, we rijden, ja. Hmm. Waar naartoe? Het is ja, we rijden naar het dak van een parkeergarage achter de Dam. Daar is een laadpaal en uh, daar stuurt nu... Hij staat trouwens op standje sport, uh, zie ik. <laughs> Reetzaard van Molfans, die rijdt hem daarheen. Hij is uh, van een van de oprichters van de, de New Motion. Dat is een van de aanbieders van elektrische palen. Jullie hebben ook wat te vieren, want minister Kamp uh, komt de zoveelste... Uh, Onthullen? Ja. Oh, hier staan ze? Ja, ja hier zijn ze. Ja, er zijn inmiddels inderdaad uh, 10.000 in het hele land. Maar hier staan ze op het dak ook. Dus we gaan even proberen op te laden. Dus de Tesla is nog redelijk vol, maar we doen er een klein beetje bij. Ja, we gaan er een beetje bij doen. Ik zie, uh, ja, wat zijn het voor dingen? Het lijkt, lijkt meer een soort uh, zwarte intercom als je ze zo ziet hangen. Ja, ze zijn, ze zijn gemaakt door een Nederlandse ontwerper. Uh, ze zijn vrij strak vormgegeven. Ja, klopt. We, zijn, ja, we gaan even kijken buiten. We zijn heel functioneel. Ja, we stappen uit. Ja, want dat is het. hè. De elektrische laadpalen zijn in opmars. En uh, er komen er steeds meer. En hier in Amsterdam heb je er ook heel veel. Maar er komen juist nog veel meer elektrische auto's. En dat komt met name ook doordat er een belastingvoordeel was tot dit jaar. En daardoor zijn er veel met name zelfstandigen, ondernemers... en die hebben zo'n auto nog aangeschaft. Achter in de kofferbak ligt een dikke rode kabel... Is het nou niet heel veel uitkienen elke keer? Nou, met, Ik heb heel lang rondgereden een Nissan Leaf. Iets van 70.000 kilometer gedaan in uh, twee jaar. Dat was de, daar moest ik wat meer plannen. Maar deze heeft een, uh, een rijkwijd van uh, 500 kilometer. Dus dat is heel makkelijk. Dus daarmee rij je eigenlijk makkelijk. Uh, wat doet u? Uh, een soort ding? Ja. Telefoon ja, dit... langs de... Ja, achter op mijn telefoon heb ik zo'n zo zo scanner. Of het is eigenlijk zo'n plaatje. Zo oh, opgeplakt, op de telefoon geplakt. geplakt ja. Ja. En daarmee haal je hem langs het laadpunt... En dan start hij. Dus hij is nu aan het knippen. En dan Knippert groen nu. Ja. En dan start hij zo met laden. Kijk, daar gaat en dan ja, dan hij. Hij wordt nu lagen. blauw. Je ziet ze meer en meer in het straatbeeld. Hè? Vaak inderdaad met zo'n blauw mysterieus lampje erop. Dat zijn ze dan. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat geeft aan dat hij aan het laden is. Ja. Hoe is het met de welwillendheid van de gemeente? Uh, zie je ze overal? Is elke gemeente ervoor? Of zijn er ook nog wel plekken in Nederland waar het zoeken is naar een speld in een Nooiberg? Ja, je kan verschil maken tussen uh, opladen op straat, bij mensen thuis en kantoren. Dus uh, wat wij doen bij New Motion, wij plaatsen bij mensen thuis, kantoren, parkeergruisjes zoals dit. De straat, dat doen de gemeentes vaak. Um, en als je kijkt naar Nederland, het zijn er iets van 400 gemeentes... iets van 100 gemeenten, die, die, uh, ja, die doen echt heel actief mee. De 200 zijn ook bezig, maar daar gaat het nog niet zo hard. Er zijn er ook 100 waar er echt nog heel weinig gebeurt. Daar zit inderdaad wel een punt waar we wat zouden moeten versnellen. We hebben het aan het begin in Nederland heel goed gedaan. We hebben er heel veel geplaatst. Maar nu gaat dat, nu gaat dat minder hard op dit moment. Wat is het dringend geblazen bij Palen? Ja, dit, ik heb nu vaak inderdaad het grondjes in, in de stad... om, uh, om op, op straat op te laden. In, in de parkeergarage, zoals hier, lukt meestal wel. Op je werk gaat het ook altijd wel goed. Dan kan je altijd wel een punt plaatsen. Thuis laat ik eigenlijk ook elke dag op. Maar op straat inderdaad, dat is nu op dit moment het geval. Daar zijn een beetje files bij de oplaadpunten. Het is a way of life volgens mij. Nou, dat merk je aan mensen die rondrijden. Je, het, is, het is heel verslavend. Het rijdt fantastisch namelijk. Ik kan, ik, ja, voor mannen is het fijn dat hij hard optrekt. Dat je snelweg ja, op ligt. Ik ken er ook zo een in Hilversum die dat fijn vindt. ja. Maar hij rijdt echt heerlijk. En, en als je kijkt naar de, de mensen die plug-in rijden... dus die, die de eerste 50, 60 kilometer doen... dan is het ook een sport een beetje om te zeggen... Je, dat je zoveel mogelijk oplaadt, zoveel mogelijk kilometers maakt. We meten het, ongeveer ja. een kwart van de mensen... die rijdt met zo'n plug-in hybride, drie kwart... Een plug ins en hard optrekken. Ja. ja, maar af en toe wel zoeken naar een vrije paal. Wat is dat nou weer, Mino? Optrekken is leuk voor mannen. Ik doe dat ook weer in mijn eentje s'nachts. Op weg naar Hilversum. De hele oh, ja. tijd keihard optrekken. Maar ik, ja. zei het niet. ik zei het niet. Jawel, maar jij moet dat soort mensen aanpakken, Mino. Daar ben jij voor. Oké, okay. goed. Nou, bedankt voor de instructie. Oké, okay, tot straks. Goed, dit wordt niks meer vanochtend. En, uh, maar dit wel. Een knippen ogen, glimlach of even nog een keer extra kijken. Ah. Het over flirten. Uitingen ervan. De trein is misschien niet de meest romantische plek, voor dat uh, geflirt. Toch huurt de NS een flirtcoach in, net voor Valentijnsdag. Die geeft vandaag de hele dag workshop in de trein. Van Amsterdam naar Maastricht en dan ook weer terug. En die flirtcoach is Esther Poppelier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe pak ik dat aan, mevrouw Poppelier, in de trein? Nou ja, het klonk al goed. Een glimlach, uh, knipoog, een uh, uh, oogcontact. Nou, dat zijn natuurlijk... Um de welbekende uitingen van flirten. Mm -hmm. uh, echt een goede aanpak begint toch ook wel even door in te checken bij jezelf. Uh, überhaupt hoe je je voelt, of je er zin in hebt, of je openstaat of positief bent. Uh, of je aandacht kunt richten op de ander, of dat je te veel in je hoofd hebt. Uh, daar begint toch eigenlijk wel een goede flirt. Maar uh, de, stel, stel nou, ik stap in de trein deze ochtend en ik zit tegenover Marcel... en ik denk, hé, hey, dat is leuk... Mm -hmm. Ga ik hem dan zomaar opeens uit het niets een knipoog geven? Uh, nou, Als Marcel geen oogcontact maakt... Uh, nee, ja. of geen respons geeft... Het heeft geen zin, hè? Ja. Ja. Uh, maar als Marcel uh, zeg maar non-verbaal dat spel aangaat... ja, waarom niet? Het vraagt ook een beetje lef. Ja, want je zit ja, vrij dicht bij elkaar hè, in zo'n bankje. Ja. Of moet ja, je klopt. iemand uitkiezen die, die wat, wat uh, bankjes verderop zit? Is dat uh, veiliger? Nou, Richard. Um, Misschien wel veiliger, maar de, de essentie van flirt is niet per se dat het veilig hoeft te zijn. Um, dus nee hoor, kan goed. Maar ik geloof het wel goed. Als ik, als ik toch even mag, als een, een, een leuke vrouw <lacht> tegenover mij mij zomaar een knip oog geeft, dat vind ik toch wel wat ver gaan dan toch? Zo, in, dat ga ik toch denken. Ja, ja dat is sowieso <lacht> waar. Nou, moet natuurlijk gezegd worden dat, dat flirt in de Nederlandse cultuur allerlei. Um, ingewikkelde gedachten oproept. Van, ze wilt wat van me en uh, moet ik daar iets doen, wil ik iets zeggen? We uh, denken er gauw iets van. Wij denken er gauw iets van, ja. ja. En ik zou toch zeker willen stimuleren dat Fleurde gewoon luchtig mag zijn. En een knipoog is ontzettend luchtig. En dat we daar niet gelijk iets van hoeven denken. En wat, hoe gaat u dat uh, vandaag doen in die trein van Amsterdam naar Maastricht? Nou, wij geven vier uh, verschillende uh, hele korte workshops. Um, en elke workshop beginnen we eigenlijk met, um, met de mensen al gelijk um, ja, een klein beetje te laten nadenken over, uh, over flirten. Doet u dat flirten. bij willekeurige passagiers of zijn er mensen die zich hiervoor hebben opgegeven? Nou, beide niet uh, eigenlijk, maar we zitten in een speciale coupé. En dat zijn dus wel willekeurige passagiers, maar die stappen wel bewust in de social coupé in. Ah, en, de social coupé. En, uh, ja. Wa waarom heet welkeurig. hij niet de Flirt Coupé? Ja, maar uhm, mogelijk vanwege uh, het idee of het beeld dat we hebben bij flirt, dat je dan gelijk moet scoren. Oh ja, nee, dat, dat gaat weer te het, ver. Uhm, nou. Niet associatie met het gaat gewoon over contact. Heel veel succes, Esther Populier. En dank. Dank je wel. Dank je ja. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Denk leuk? Voor de kranten kwam de afloop van het debat met minister Plasterk te laat. Teneur was gisteravond trouwens wel duidelijk. Lot Plasterk aan de zijden draad, kop de Telegraaf. Het AD Plasterk zegt sorry, de Volkskrant coalitie spaart Demoedige Plasterk. De kranten hebben allemaal min of meer dezelfde foto van het ministers duo Plasterk en Plaschaart op de voorpagina. Daarop zitten de ministers aandachtig naar de Kamerleden te luisteren. Al valt de vermoeidheid van hun gezichten af te lezen. Trouw opent met een ander verhaal. Nederlandse beleggers malen niet om mensenrechten. Zou blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Het gaat om beleggen in Palestijnse gebieden. Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken... investeren nog steeds in projecten in de Gazastrook... en op de westelijke Jordaan-oever. Terwijl de richtlijnen daarvoor zijn aangescherpt. De vereniging noemt het verbazingwekkend... dat beleggers met een boog om die richtlijnen heen lopen. De man van 100 miljoen, zo wordt Reinoud Oerlemans... baas van televisieproducent iWorks genoemd door het AD. Volgens de krant heeft Amerikaanse televisiegigant Time Warner... 200 miljoen euro betaald voor het bedrijf... en gaat de helft van dat bedrag naar Oerlemans. Oerlemans verhuis naar Hollywood... om de Amerikaanse tak van zijn bedrijf te leiden. In de Telegraaf zegt hij dat hij stage gaat lopen bij de televisiegrootheid Peter Roth... die onder andere verantwoordelijk is voor de hitseries Two and a Half Men en ER. En er is in Israël een run op Spaanse paspoorten, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is het besluit van de Spaanse regering om alsnog het staatsburgerschap toe te kennen aan nazaten van Joden... die vanaf 1492 zijn verdreven. Het zou in totaal gaan om 3,5 miljoen mensen wereldwijd.